uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De afgelopen 24 uur zijn er 69 nieuwe coronadoden gemeld bij het RIVM. Het zijn er minder dan gisteren, toen waren het er 94. Het officiële dodental staat nu op 5056. Het aantal ziekenhuisopnames steeg het afgelopen etmaal met 44. Minder dan de helft van gisteren, toen waren het er 97. Het aantal coronapatiënten op intensive care afdelingen is 688, 20 minder dan het etmaal daarvoor. Daarmee is het aantal onder de 700 en dat is vaak de kritieke grens genoemd om de coronamaatregelen te kunnen versoepelen. De Universiteit van Leiden gaat er vooralsnog van uit dat ook komend studiejaar bijna al het onderwijs digitaal is, zeker tot februari volgend jaar, meldt Omroep West. Eerder was al bekend dat de campus tot 1 september dit jaar dicht zal blijven. Wetenschappers kunnen waarschijnlijk sneller weer op de campus aan het werk. De politie heeft vandaag opnieuw explosief materiaal gevonden in het appartement in Groningen waarvan vrijdag de gevel werd weggeblazen. Bewoners in de buurt kunnen daarom nog niet terug naar hun huis. Gisteravond werden er ook al explosieven gevonden. Burgemeester De Pla van Breda verbaast zich over de oproep van premier Rutte om de binnensteden te mijden. Je kunt, je kunt volgens De Pla niet verwachten dat de winkels open kunnen blijven als er geen klanten mogen komen. De Pla zei dat bij Omroep Brabant. En de drie overgebleven Kamerleden van 50PLUS beschuldigen oud-partijleider Henk Krol van Zetelroof. Vanmorgen maakte Krol bekend dat hij samen met een oud-Kamerlid van de Partij voor de Dieren... een eigen politieke beweging start, de Partij voor de Toekomst. Vorige week kondigde voorzitter Dales al zijn vertrek aan... nadat een groot deel van de partijtop het vertrouwen in hem had opgezegd. Het weer, lokaal kan een bui vallen, later vanavond en vannacht zo goed als droog en morgen ook...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 Lasciatemi cantare con la chitarra in mano Lasciatemi cantare Sono un italiano Sto in Italia gli spaghetti a dentente E ho partigiano come presidente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 sono anch'io Lasciatemi cantare con la chitarre. No of... mm. No,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 Maybe something I said I know that you've been living in the past What's going on in your head now? Maybe something I said I In the reverence of your bed In the cradle of the morning What was it that you said? Some reason I always cross your way. We do what we do, we say what. We do, we do We say what we say I'm living on the car And living on the waves Wat de kus nodig heeft Is dit Flying, so charming. So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 Just like a gnome, and tell me you yeah, see it too. It's in the water, it's just getting hotter. What are we gonna do And you gotta go? All I know is that you wanna say no more, but I want you so. Mm. Spinning around and around, when you give me a start, you turn me on. When you talk and. I Beat all mine, can't stop the rhythm of my body moving closer to you. Ritme van de lente. For the summer I'm hey.